Een Nederlands schip heeft gistermiddag ten oosten van Sicilië... ruim 170 Syrische bootvluchtelingen opgepikt. Dat heeft de rederij Abus-shipping gezegd. De Italiaanse kustwacht vroeg om assistentie... nadat er twee boten met ruim 350 Syrische vluchtelingen waren gezien. Er waren veel vrouwen en kinderen aan boord. Ook een Frans schip nam een aantal vluchtelingen mee. Ze zijn afgelopen nacht aan wal gezet op Sicilië. De hele dag is vergeefs gezocht naar drie mensen die worden vermist in de Noordzee. Twee komen uit de Filipijnen en één uit Indonesië. De mannen worden vermist sinds hun schip vannacht zonk na een aanvaring met een visserschip. Meer dan 13 uur werd er vanaf het water en vanuit de lucht gezocht naar de vermiste bemanningsleden. Die zoekactie werd om half vier gestaakt. Daarna hebben duikers van de marine nog een tijd met camera's doorgezocht. Maar ook in het, in het wrak werden de drie niet aangetroffen. Morgen overlegt de kustwacht over het verdere verloop van de zoekactie. Het weer, vanavond en vannacht plaatselijk nevel en mist. Morgen begint grijs en mistig. Later breekt geregeld de zon door. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Vanaf woensdag wordt het kouder, komt er meer wind en gaat het af en toe regenen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu, Golden ZFM. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Golden CFM. Joop, goedenavond. Dag Daan, weer goedenavond. En van Zogen, hartelijk welkom uiteraard. We begonnen met, uh, deze week, met, met Kayak. Een ja. Nederlandse groep van het album Kayak 2, het nummer Wintertime. En het is alleen maar om te, voordat u het mocht vergeten, te helpen herinneren dat het bijna wintertijd is. Wintertijd is het, De wintertijd, ja, ja, ja. Nog, nog een paar weken, dan gaat de wintertijd erin En dan is het om acht uur. Het is al lang al donker. Het is al lang donker, Joop. Ja, het is nou steken donker. Ja. En een beetje koud van je heid, zei Ja, fris, ja, ja, ja. Fris. nou, fris. Okay. Koud, is, koud is als de ijsberenbond met z'n Ja, dragen. dat is waar, dat is waar. Nou, nu is het alleen maar fris. Goed, uh, we gaan weer een lekker avondje met uh, hele fijne muziek uh, voor u uh, draaien. En uh, dat wordt echt genieten, want we beginnen zo meteen met uh, het eerste van drie. En dat is Ramblon On van Led Zeppelin. Vervolgens Pretty Flamingo van Manfred Mann... En daarna California Dreaming, maar dan in de versie van José Feliciano. I'm Uh, Joop, ja. uh, wat zijn de volgende drie? Ja, ja, allemaal, dat uh, zullen we even, even hierover hebben. Die, ja, uh, José Feliciano Sorry. heeft heel veel van dit soort nummers gecoverd. Op zijn eigen, hele identieke, eigen manier. Ja. Ja, en dit was natuurlijk een nummer van de mamas en de papa's. Ja. Maar nu van uh, José Feliciano. Goed, we gaan uh, no, nog drie nummers. Sta je achter elkaar? We beginnen dan met uh, Niels Lofgren. Met een hele bekende van hem. Cry Tough is het nummer. We volgen ons een One Need Wonder. En het is een nummer Fire van The Crazy World of Arthur Brown. En tenslotte de uh, girl from Ipanema En dan in de versie van Stan Getz En uh, een van die meiden van Gilberto. En ik denk dat het goed is. Laat me horen. het uh, wel heb. En als ik het niet wil heb... mag hij het me gerust zeggen. I, ik vind het lekker. Ja, het is gewoon lekker, heerlijke... Braziliaanse muziek uh, van Stan Getz en Astrid Gilberto. En dat was dan... The Girl from Ipanema. We gaan nu weer drie draaien achter elkaar bij Golden CFM. Het gouden oude programma... van onze lokale radio. We beginnen dan met Wake Up Little Susie. Een nummer van de Everly Brothers. Eind vijftig jaren, begin zestig zo'n beetje. Vervolgens volgen ons, uh, een vrij lang nummer van de Rolling Stones. You can't always get what you want... En daarna Fontana met Soul Sacrifice. En het is ook niet al te kort. Genieten van de komende drie nummers. You want. But if you try, sometimes well you might find. En dat is weer een heel andere stijl. En dan nemen we het nummer Stop in the Name of Love. Dat is de volgende... Vervolgens de letter van de Bost Box. tops, moet ik zeggen. Ja. En dan Daydream uh, We van de Monkeys. Die uh, mensen van een, wat... Een oudere leeftijd nog kennen van de... Maar vader en moeder zeker. TV-serie. Ja. Geweldige serie was dat. Uh, het was een, een groep die... Uh, ja, die eigenlijk alleen maar uh, samen is uh, gevormd voor... Uh, die tv-serie, oh, okay. leuke muziek, de Supremes, de Box Tops en de Monkeys.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 Want, uh, het is bijna negen uur. We, gaan, we willen in ieder geval nog twee. proberen twee nummers voor u te draaien. Dat is in ieder geval Albatross van de Deck. Maar dat is dan de korte versie. En Sunshine Superman van Donovan. Daan Lefferts en ik, Joven, hebben het weer graag voor u gedaan. Ja. een leuk programma hebben we gehad? Over twee weken zijn, zijn we, we er weer. weer. Met een verse editie van Golden CFM. Ja. Dank voor uw aandacht en graag tot dan. Tot dan. Stop.